3 uur, het LOS Journaal, Gert Kluk. De handel in de aandelen van de moedermaatschappij van Saab is stilgelegd. De handel in Swedish Automobile is gestopt op last van de autoriteit financiële markten. De overwegingen daarbij zijn niet bekendgemaakt. Er gaan in de media geruchten dat Saab vandaag zelf faillissement aanvraagt. De miljardair Michiel Prokhorov gaat meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. Hij zal het in maart opnemen tegen de huidige premier Poetin. Prokhorov is met een geschat vermogen van bijna 14 miljard euro een van de rijkste Russen. Hij is onder meer eigenaar van het Amerikaanse basketbalteam New Jersey Nets. De miljardair zegt dat zijn deelname aan de verkiezingen een van de belangrijkste beslissingen in zijn leven is. De aankondiging volgt op een week vol protesten tegen de verkiezingsuitslag van vorige week zondag. Volgens waarnemers werd er op grote schaal gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen. Desondanks kreeg de partij van premier Poetin en president Medvedev... veel minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen. De BOVAG wil dat het UWV en de gemeenten stoppen met het subsidiëren van werklozen... die een reisschool willen beginnen. Het aantal reisscholen is vorig jaar met meer dan 500 toegenomen... terwijl er minder leerlingen zijn. Het aantal reisscholen ligt nu boven de 6700... en dit jaar komen er waarschijnlijk nog eens 500 bij... Volgens de BOVAG zijn de instromers uit de WW ook niet altijd de beste ondernemers. We zien helaas in de praktijk dat het eh, zeker met die groep te vaak misgaat. En dat ze toch na 1, 2, 3 jaar eh, de pijp aan Maarten moeten geven en failliet gaan. Met alle gevolgen van die, bijvoorbeeld voor de leerlingen die eh, lesgeld vooruit betaald hebben. Het aantal mensen dat rijles neemt is vorig jaar met zo'n 10% gedaald. In Mali zijn een aantal verdachten opgepakt in verband met de ontvoering van twee Fransen in het noorden van het land. Dat heeft de woordvoerder van de president bekendgemaakt. Hij zei dat meer details later vandaag volgen. De twee Fransen die in Mali werken werden op 23 november ontvoerd. Ook drie andere buitenlanders onder wie een Nederlander werden vorige maand ontvoerd. Een lokale tak van Al-Qaeda heeft de ontvoering opgeëist. Vrijdag werd een foto vrijgegeven waarop de vijf ontvoerde mannen samen stonden.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over de angst in Israël voor een aanval. En straks gaat oud-politica Meili Vos in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen, Meili... Mag ik je ZZP'er noemen? Ja, ik ben ZZP'er. Ja, ja, daar wil je het ook over hebben. Ja, ik wil het erover hebben over het nieuwe taboe. Namelijk, je mag het bij, bij sommige ZZP'ers niet over hebben... dat het soms wel eens niet zo goed gaat bij ZZP'ers... en dat niet iedereen de succesvolle ondernemer is... maar dat er ook wel eens wat gesappeld wordt. Dus echt een nieuw taboe lijkt het wel. Ga ik het over hebben met Jerry Helmers. En die is voorzitter van uh, ZZP-netwerk. Goed, dat doen we straks. Maar eerst richten wij de blik op Israël. Ja, want er komen extra sancties aan van de Europese Unie tegen Iran. Want Iran is waarschijnlijk bezig met het maken van een atoomwapen. Hoe ernstig is het Iraanse gevaar, vooral voor Israël? Daarover zijn Israëliërs onderling het niet eens. Het is 1938 en Iran is Duitsland. It's a problem, it's a challenge, it's an it's an issue, but not everything is holocausting. Een of mensen in de Arabische and in the Moslem wereld verschrikkelijk graag zouden zien dat er hier is een keer bomb atoombom op Praisel gegooid zou worden. But is it the third Holocaust? Come on. De angst om aangevallen te worden is overdreven... zegt de oud-voorzitter van het Israëlische parlement, Avraham Boerck. Zou te maken hebben met het trauma van de holocaust. Zijn stellingname zorgt voor een felle discussie in Israël. Luistert u naar een reportage van Ewoud Kiewiet en Huub Floor... die, om te beginnen, Boerck aan het woord laten. Het werd een obsessie... De holocaust is in Israël een excuus geworden om zich te verdedigen, zo zegt hij. Omdat geen enkel geweld met het absolute kwaad van de holocaust te vergelijken is, is alles gepermitteerd, aldus Boer. En deze discussie treft in Israël jong en oud. We zijn op een middelbare school in het plaatsje Yagur in het noorden van Israël. Terwijl de ene klas les heeft, hebben andere scholieren examens. Ja, en deze examenkandidaten zitten hier tegenover mij in een lokaal. Zij gaan volgend jaar het leger in en kunnen voor dezelfde vuren komen te staan. Zoals twee jaar geleden met de gaza -oorlog. Ja, Hoe kijken jullie daar tegenaan? All the people have to go to the army. I think our society here in the school want to go there. And Iedereen moet in Israël het leger in, zo zegt ze. En op deze school zien we er echt naar uit. We willen ons graag voor het leger inzetten. De studenten hier in dit lokaal hebben nog een paar examens te gaan en dan gaan ze het leger in. En de continue dreiging van geweld die zorgt eigenlijk voor een angstige houding bij ze. En ze denken dat zij in het leger daartegen bescherming kunnen bieden. We are surrounded with many countries. Ja, deze leerling zegt, uh, om Israël heen wonen erg veel volken die een bedreiging voor ons zijn. We are in danger. Zoals bij deze studenten ook blijkt, is veiligheid erg belangrijk in de Israëlische samenleving. En volgens Avram Boer is het allemaal terug te leiden tot de holocaust. Het trauma van de holocaust moet volgens hem nog steeds verwerkt worden. En de invloed daarvan is groot. De holocaust is een vorming... Uh, um... De Holocaust is overal aanwezig. Niet alleen in onze samenleving, maar ook in ons denken. Never mind how you turn around, you bump into the Holocaust issue. In zijn boek De Holocaust voorbij probeert Borg een alternatief te bieden voor dit trauma. Uh, te address It, rather than using the classical clichés of uh, the entire world is against us. Ja, Avram Burg vindt dat op dit moment uh, de Holocaust vaak politiek gebruikt wordt, te vaak. anti who criticizes Israel is a new Hitler, which is. Elke antisemiet is meteen een nieuwe Hitler, en dat wil hij graag veranderen. Burg doelt onder meer op uitspraken van premier Netanyahu waarbij het heden steeds vergeleken wordt met het Holocaustverleden. Het is 1938. Iran is, Iran is Duitsland en het bewapent zichzelf met atoomwapens. Er zijn ook mensen die, uh, oh, en ikzelf zelf ook, die uh, schrijven over de mogelijkheid van een tweede holocaust. Want een heleboel mensen in de Arabische en in de moslimwereld... wel uh, ...verschrikkelijk graag zouden zien dat er hier eens een keer een atoombom op Israël gegooid zou worden. Ik zie voor een hele stapel boeken en paparazzen geschreven over de holocaust door Manfred Gersneveld. Ik ben in zijn kantoor in Jeruzalem. Hij is de voorzitter van de conservatieve denktank Jerusalem Center for Public Affairs. En hij vindt de vergelijkingen met de holocaust wel terecht. Ik kan wel zeggen, ik ga een atoombom op Amerika gooien. Als ik ergens een atoombom gooi, dan blijft er nog 99% van Amerika over. Dat is natuurlijk in Israël niet het geval. Als hier in uh, een atoombom, wat we niet hopen, op Tel Aviv en omgeving valt... is er natuurlijk een groot gedeelte van deze maatschappij uh, totaal vernietigd. Did we have an, in 1938. is no. so it's not holocaust. In 1938 hadden we geen eigen leger en staat. Dus is het geen holocaust. Zo zegt Avram Burg. Ja, we hebben een probleem met Iran, maar niet alles is holocaust. Dus stop met die vergelijking. It's, it's an issue, but not everything is holocaustic. And stop comparing everything to it. Manfred Gestveld is onderdeel van de oudere generatie in Israël, waar de angst voor geweld diep is geworteld. En ik ben nu op een plek waar die angst bijna voelbaar is. We gaan door een grote deur en komen in een, in een heel nauw gebouw... Met, met twee enorme schuine wanden. Wat eigenlijk meteen een heel beknellend gevoel geeft. Wij woonden in uh, een wijk in, in Rotterdam-Blijdorp... die zelf niet gebombardeerd is... Maar mijn vader, uh, mijn ouders hadden een zaak in, in het centrum, uh, de Kolsingel. En mijn vader was in die zaak toen uh, gedurende het bombardement en heeft daardoor ook één been verloren. Het persoonlijke verhaal van professor Hackert, een Nederlandse oorlogsoverlever die woonachtig is in Israël. Uh, dus uh, dat been was nog net voor, voor we weggehaald werden, was geamputeerd en was weer uh, behandeld. En wij zijn daar dus blijven wonen tot we weggehaald zijn in 1943. Uh, we zijn hier in het grote holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. Als ik hier doorloop, zie ik voor het eerst de grote nazi-vlaggen, de hakenkruizen. Uh, het rood met, met, met zwart en uh, de afbeeldingen van, uh, van uh, haar leider Adolf Hitler. Het begin eigenlijk van, van het, uh, het nazi-regime. Wat is nou het eerste wat u zich herinnert van het is oorlog? het nou, eerste dat ik eigenlijk... Me herinner is dat ik uh, dus in het tweede kamp waar we waren in Westerbork... dat ik daar erg ziek was. En daarna uh, ja, de situaties uh, verder de ander, laatste anderhalf jaar in Bergen-Belzen. Uh, de barakken, de transporten... en uiteindelijk was er nog een, een heel eng transport bij... dat twee weken duurde. Waarbij geprobeerd werd om, om de, de laatste overlevende joden van Bergen-Belsen nog snel naar uh, Theresiëstad uh, te transporteren. Want daar hadden ze dan gaskamers uh, in gebruik genomen. Maar dat is uh, gelukkig voor ons niet gelukt, omdat dat transport werd al zoveel gebombardeerd onderweg en moest zo lang stilstaan dat uiteindelijk door de Russen bevrijd zijn bij tributs. Het verhaal van professor Hakkert is er een van velen. Hij maakt duidelijk wat de gruwelen zijn die hij en zijn lotgenoot hebben meegemaakt. Na hun komst naar Israël is het geweld eigenlijk nooit gestopt. En dat heeft veel invloed op de Holocaust-overlevers. In 1970 ben ik hier naartoe gekomen. Ik ben in militaire dienst gekomen En zoals we allemaal weten, in 1973 brak de Yom Kippur... Oorlog uit. Ik maakte van de Yom kippur oorlog, maakte ik de oorlog die ik als kind had meegemaakt. En plotseling was ik zelf die soldaat die tegen die naties aan het vechten was. En heb ik allerlei dingen gedaan die, maar ja, waarvan ik eigenlijk nu niet eens meer weet wat ik allemaal gedaan heb. Het verband dat deze Holocaust-overleven legt tussen de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogen wordt volgens Boer ook vaak in de politiek gelegd. En dat wil hij bestrijden. Ik spreek deze en andere oorlogsoverlevers bij de stichting ELA. Een Nederlandse stichting in Israël... die de Holocaust-overlevers helpt hun trauma te verwerken. Maar ik voel me hier helemaal niet veilig. Ik ben vanaf mijn vijf en een half uh, 5 ,5 jaar... zit ik in de oorlogen. Het begon met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. En wie weet waar het eindigt. We doen alles... Zoveel mogelijk. We, moeten, we zijn verplicht om te doen. We bewapenen ons en we doen alles wat we, wat we kunnen om de veiligheid te vergroten. Maar uh, objectief gezien is het allemaal veel te weinig. Maar juist deze harde lijn van zelfdefensie leidde twee jaar geleden tot internationale kritiek. Ook in Berlijn is de woede over de Israëlische aanval op Gaza groot. Duizenden demonstranten gingen de straat op om te eisen dat Israël het offensief in de Gazastrook beëindigt. Londen zo 12 Volgens A. Boer komt deze agressie dus vanuit het trauma van de holocaust. Omdat niets met het absolute kwaad te vergelijken is, is alles gepermitteerd. En hierdoor is de Israëlische samenleving verhard. Zolang er geen gaskamers zijn, doen we het goed. Hij denkt dat het overmatig vergelijken met de holocaust totaal overdreven is... en dat het gestopt moet worden. is account we moeten het stoppen. Ik geloof dat het gewoon onzin is. Manfred Gesteveld denkt dat de verharding waarover Boer spreekt een andere oorzaak heeft. Die soldaten die daar staan en de generale staf... heeft niets met de holocaust. Er zijn geen Holocaust overlevenden. De maatschappij hier verhardt... doordat wij tegenstanders hebben... die tot de meest criminelen van de hele wereld behoren. En als je daar tegenop gaat... dan leidt dat natuurlijk tot verharding van je eigen maatschappij. Als de holocaust hier zo'n geweldige invloed had, waren de Palestijnen al lang uitgemoord. Er zijn uh, een aantal, niet groot aantal, utopisten in Israël... die de wereld niet zo willen zien als hij is... maar graag willen zien zoals hij volgens hun had uh, moeten zijn. Die dromen over vrede... Uh, uh, die verzwijgen wat er aan de kant van de Arabische vijanden gebeurt. Die mensen zijn... Ik zou haast zeggen gevaarlijk. Dus wat, ik wil niet over Borg spreken, maar deze hele bewering. Zowel Manfred Gestenveld als Avram Borg zijn bang voor een isolatie van Israël... maar pleiten voor een andere oplossing. De een wil een sterkere defensie tegen de vele vijanden... terwijl de ander pleit voor verzoening en vergaande concessies. Het is 1938 en Iran is Germany. Een reportage vanuit Israël van Ewout Kivit en Hub Floor.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 Your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart. Seth Hart en Joe Bonemassa. Your heart is as black as night. Wie schilder vandaag ons appeltje? En dat is vandaag uh, Meili Vos, ZZ, ZZP'er, dat zeg ik er even bij. zelfstandige, zonder personeel. Want dat is Zoals uh, dat heet. het onderwerp waar jij het over wil gaan hebben. Wat is er aan de hand met de ZZP'ers, Melly? Nou, er is heel veel aan de hand. Het, uh, wat er vooral, vooral aan de hand is, dat er heel veel zijn. Steeds meer, namelijk bijna een miljoen als je het eruit rekent. Um, en de laatste weken is er nogal veel over te doen geweest. Uh, er is bijvoorbeeld een rapport uitgekomen... dat een flink deel van de werkende armen is een zzp'er. Uh, ongeveer nou, 15 procent van alle zzp'er kan je scharen onder de werkende armen. Uh, er is iemand geweest van de Sociaal-Economische Raad... die heeft uh, een heel bouwde uitspraak gedaan en gezegd... Van het zijn eigenlijk werknemers, dus ze moeten allemaal weer verplicht verzekerd worden. Dus allerlei premies betalen die een zzp'er als ondernemer niet hoeft te betalen... Ja. Um... En het grappige is, nou ja, het cynische is... Uh, er zijn er heel erg veel en er wordt vreselijk ongenuanceerd over gesproken. Hm. Nou, de aanleiding van het appeltje vandaag is uh, Jerry Helmers... dat is de voorzitter van een netwerk, ZZP-netwerk. Die heeft een column in de Tweede Telegraaf eens in de twee weken. En die had een column geschreven, boze ZZP'ers. Die echt er schande van sprak dat die grapperhaus van de Cerdus... die professor had durven zeggen dat ZZP'ers eigenlijk werknemers zijn. Het is niet zozeer een schande als wel erg dom. Uh, en die had ook... Mij op tv gezien, ik had in een programma van de AVRO over de crisis, had ik iets gezegd over dat uh, een aantal van de ZZP'ers ooit uh, om niet werkloos te zijn, voor zichzelf begint. Mm. Nou, de, jij, deel. Een, jij hebt een te negatief beeld geschetst volgens hem. Zullen nee. we hem er even bij halen? Jerry Helmers, goedemiddag. Een hele goede middag. U bent vo uh, voorzitter van ZZP-netwerk Nederland en u vond de, uh, het, het, het, de schets van Meily over de ZZP'ers niet helemaal kloppen. Ja, mevrouw Vos uh, schetste in het programma toen haar... Ik was Meili. F... Ga ik Meili zeggen? Meili, ja, we kennen elkaar natuurlijk ook wel een beetje. Ja, zeker. Nee, Meili uh, schetste in het programma uh, op, uh, toen de vraag haar werd gesteld wat een ZVP er is... dat het ex-werklozen zijn die voor zichzelf zijn begonnen. Nou, dat weet je zelf ook wel dat ik dat niet gezegd heb, maar goed. Ik snap dat je voor de kolom ja, dat je het heb je dat wel gezegd en uh, de reacties die ik uh, daarna ook op Twitter zag... en ook uh, toch op andere social media... Uh, is dat volgens mij wel gezegd, ja, en dat is iets waar uh, wij ondernemers ZZP'ers ons niet in herkennen. Want er zijn van, nou ja, dat bijna miljoen ZZP'ers ook ontzettend veel eenpitters, die juist heel bewust voor dat ondernemerschap hebben gekozen, die uh, uh, met een missie naar die Kamer van Koophandel zijn gegaan om te gaan ondernemen. Dus het beeld dat wordt geschetst dat het ex-werklozen zijn die voor zichzelf zijn begonnen, Klopt niet. Hm. En dat, ja, dat heb ik aangesneden. Okay. En dat is ook wat wij vanuit ZZP-Netwerk Nederland... continu uh, aanswengelen. Ik, uh, toen ik er straks op de autoradio iets hoorde... over dat je een taboe wil doorbreken... of dat er iets van een nieuw taboe is... denk ik van ja, ZZP-Netwerk Nederland is de eerste geweest... die dat taboe aan het doorbreken is. Maar op, laten we eerst even... Uh, de even e over de e kwaliteit ja. van het ondernemerschap. M e meneer uh, Houders, ja. even M taboe. lieve Vos, wil je even taboe nou, het, formuleren dan? Uh, uh, het lijkt daarop uh, wat je net zegt... Uh, er zijn een heleboel ZZP'ers afstand van gezonde personeel, die inderdaad gewoon begonnen zijn uit vrijheid. Om allerlei redenen. Omdat ze niet meer voor een baas willen werken. Ja. Omdat ze als uh, in hun eentje werkend veel meer kunnen doen... en veel meer vrijheid hebben voor ondernemen, weet ik voor wat. Klopt, Klopt daar zijn er een heleboel van. Maar... Er zijn ook steeds meer, en je moet echt wel heel erg blind zijn als je al die rapporten de afgelopen jaren niet gezien hebt, die op een heel andere manier zzp'er zijn geworden. Bijvoorbeeld in de post, dat we heel uh, nadrukkelijk, en dit weet jij ook, dat zijn mensen die officieel zzp'er zijn, maar ja. gewoon de post voor echt een, een per voor stukloon moeten terug rondbrengen, en die worden zeg maar in het zogenaamde zelfstandig ondernemerschap gedrukt door de werkgever, omdat het veel goedkoper is. Nou, je kunt mij niet wijsmaken uh, dat jij die mensen ook als die ontzettend zelfstandige uh, professionals ziet die jij vertegenwoordigt. Je moet een onderscheid kunnen en willen maken. Anders kan je bijvoorbeeld een aantal problemen... die die mensen zeker tegenkomen, maar die jij ook tegenkomt... omdat de discussie zo vertroebeld wordt. Uh, dan moet je dat onderscheid maken. En dus niet zo ontzettend ja, hoog van de toren blazen in een column um, over... Um, ja, ik weet ook wel dat jij dat type zzp'ers vertegenwoordigt. Maar laat dan ook uh, gewoon de feiten spreken... dat een aantal mensen het niet zo zijn. Meneer Helmers? Ja, wij hebben nooit ontkend dat er zzp'ers zijn die, uh, ik noem het dan toch maar even gedwongen... naar de Kamer van Koophandel zijn gegaan om zich in te schrijven. Sterker nog, ik heb ook in eerder in media-uitingen complimenten gegeven aan die mensen... dat die niet bij de pakken neerzitten en op de een of andere manier van start gaan om toch brood op de plank te krijgen. Dus? Maar wat mij heel erg stoort in dit hele debat is dat er... Uh, te veel wordt gesproken over uh, uh, de arme ZZP'ers. Dat daar steunmaatregelen voor moeten worden geformuleerd. Zonder dat we onszelf afvragen op welke wijze deze mensen het ondernemerschap hebben ingevuld. Want laten we wel zijn, zolang je naar de Kamer van Koophandel bent gegaan... en naar buiten komt met dat formuliertje met je ondernemersnummer of je btw-nummer... ben je ondernemer. En dat betekent dus ook vanaf dat moment een ondernemersverantwoordelijkheid. Ja, dat ja, niet ja, iedereen ja. zich dat realiseert... Dat weten wij ook, maar juist daarom waren wij ook de eerste, omdat taboe is dat doorbreken, om te zeggen van luister eens, uh, je bent ondernemer, waar is je eigen verantwoordelijkheid? Ja, maar dat, mee, dat is helemaal voor geen taboe, Jerry. Uh, waar ik het over wil hebben, is dat uh, als wij het willen hebben over die hele diverse groep, want over werknemers spreken we ook niet over de werknemer. je hebt over werknemers met een laag inkomen, een hoog inkomen, werknemer in een moeilijke sector, werknemer in een makkelijke sector, ja. zo zouden wij... Van men, als mensen die dus verstand hebben van dit soort ondernemers... moeten gaan praten over de ZCP dan heb ik het nu... Even vooral over al die ZZP'ers. Ik ben namelijk een politica en wij lossen graag problemen op. Die tegen willen dank ZZP'ers zijn. Of uh, worden uitgemangeld en uitgeknepen door opdrachtgevers. Want dat is een ander probleem waar je als ZZP'er individueel niets tegen kunt doen. Als iemand gewoon de tarieven loopt te drukken, uh, voor jou duizend anderen. Uh, ja, en in, maar in dat heel dat veel sectoren is, is dat. Mag ik iets op zeggen? Ja, je mag er, mag er best iets wat zeggen? over zeggen, maar ik wil het daarover kunnen hebben. Dat is een mededingsrechtelijke vraag. Maar als we het daar niet over hebben, dan worden steeds, in sommige sectoren worden steeds meer zzpers. Ik denk bijvoorbeeld hier in Hilversum moeten we steeds lagere tarieven gaan werken. Meneer Helmers, die discussie die mij volgens mij wil voeren en de, en de onderwerpen die ze aankaart. Wilt u daar over, wel over in gesprek? ZZP Netwerk Nederland is vanaf dag 1 van haar bestaan, uh, inmiddels een kleine drie jaar geleden continu daarover in gesprek. En het interessante is juist je dat niet uh, eens de wij juist geen gehoor vinden bij, bij bijvoorbeeld een vakbeweging. Uh, überhaupt vinden wij ondernemers het merkwaardig dat er een vakbeweging in Nederland is die ondernemers vertegenwoordigt. Ik wil, dat, dat riekt naar een identiteitscrisis. Maar ZZP Netwerk Nederland is juist de eerste die dit onderwerp heeft aangezwengeld. Ja, nou dat weten we nu wel, maar wat, daar, daar gaat het nu niet over. Het gaat erom. Want als hier een miljoen mensen op deze manier werken. Waarvan de ja. ene het heel goed doet, de ander het heel slecht. Maar volgens eh, ontzettend veel tegen elkaar worden uitgespeeld. En de tarieven worden gedrukt. Eh, en een heel grote verandering op de arbeidsmarkt gaande is. Dan moet je ook genuanceerd kunnen spreken. En dan moet ja, jij niet maar... gaan zeggen dat, dat, dat niemand mag zeggen iets over dat veel, ZZ, bijvoorbeeld veel oudere ZZP'ers die op een andere manier niet aan het werk komen, alleen maar zo de kost kunnen verdienen. Dan moet daar niet een taboe op rusten dat we het daar niet over kunnen hebben. Nee, maar daar is wat mij betreft ook helemaal geen taboe op, nou, maar dat komt toch steeds je kolom terug bij mijn punt van uh, de, de kwaliteit van het ondernemerschap. Um, maar ligt het dat... dan meneer Helmers aan die zzp'ers zelf als het niet goed gaat? Nou, ik, ho ik hoor Meilien net zeggen van dat er zzp'ers worden uitgeknepen en uh, dat uh, tarieven onder druk staan. Maar daar ligt juist de uitdaging voor de ondernemer om je te gaan onderscheiden dat de opdrachtgever he jou helemaal niet hoeft uit te knijpen. Dat hij blij mag zijn dat hij jou nog mag, mag inhuren omdat je beschikbaar bent. Vorige week sprak ik een zzp'er, die heeft voor het derde, juist... achter volgende jaar ja. heeft hij zijn tarieven verdubbeld. Heeft hij heeft hier wat hilarische tweets over geplaatst. En dan denk ik van die doet het dus goed. Die heeft zichzelf zo het op, uniek gemaakt. Een die heeft zichzelf zo vind, een sterk vermogen je. gegeven. En dat, dat dat niet eenvoudig is, dat herken ik. Ja. Maar dat is wat we wel al die ZZP'ers moeten vertellen. Die blijkbaar worden uitgeknepen. Mijn ja, Vos? Nou, ik vind het dus inderdaad nou, een heel optimistisch beeld. En dat vind ik ook prima. Die moeten er ook zijn. Maar de realiteit voor heel veel ZZP'ers in een aantal sectoren waar er een heleboel rondlopen. Ik noem de bouw, de media, ook het onderwijs. Er valt helemaal ik niks te onderhandelen. Media, daar is het, daar de is de het gewoon van, je hebt het maar het tarief te slikken. Uh, of in de vertaling, uh, uh, uh, al die uitgeverijen die steeds groter conglomeraat worden. Uh, en dan vind ik het veel nuttiger om het over te hebben, wat is nou een eerlijk speelveld? En wat kan je doen om eventueel die grote tarievendrukkers aan te pakken? Dan wanneer je gewoon een soort van halleluja-verhaal gaat zitten houden... dat van als je dan maar een tjaka-verhaal... van als je het nou maar wil, dan lukt het. Nou, dat ja, lukt niet altijd. Meneer Helmers, komt u nog wat dichterbij, mij Vos? Of, uh, of blijft nee, het hierbij? Nee, ik bij? denk het niet, omdat ik zie dat uh, Mijli... op een, een hele andere definitie heeft van uh, ondernemerschap. Ik heb mijn boek ook gelezen. Overigens, maar dat had ik Mijli zelf al een keer gezegd. Een hartstikke leuk boek om te lezen. Maar daarin schrok ik wel uh, wat ze schreef over ZZP'ers. Hij schreef ZZP'ers zijn outsiders op de arbeidsmarkt. En precies in dat <laughs> laatste zit de nuance. Want ZZP'ers zijn niet actief nee. op de arbeidsmarkt. Ze okay. zijn we actief gaan... op een markt vraag ja. en aanbod van opdrachten bijeenkomt. Okay. We gaan deze discussie niet overdoen. Laatste woord van mij, Vos. Een outsider op de arbeidsmarkt is iemand die niet verenigd is in een vakbond. En dat betekent een outsider, dus dat kan ook leven. Maar goed, we komen niet nader tot elkaar... maar ik probeer nog wel al die verschillende ZZP'ers nog een stem te geven. Goed, dankjewel. Meili Vos, oud-politica en ZZP'er. En Jerry Helmers, ook ZZP'er en voorzitter van ZZP-netwerk Nederland. Zullen we ja. alle ZZP zoveel door elkaar praten, denk jij? Ja, nou doen ja. wij nooit. Dat zijn nou. nee. de maar wij een... e linge, hè? Wij zijn ja, ook in dienst. die he? moeten wel. <laughs> Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. <laughs> Dit is de dag. Nu. Dan kunt u reageren. U kunt u ook teruglezen en terugluisteren. Zometeen Tessel Lok met Villa VPRO. Tessel, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Hebben jullie wat moois gemaakt? Jazeker ja. Ja, wel. Wij hebben hier in Nederland een Staatsprijs voor de Mensenrechten. Dat is de mensenrechten Tulp. Wordt jaarlijks uitgereikt. En vorige week zou die gegeven worden aan een Chinese advocaten. Maar dat ging niet door. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag ervan af. Waarom? Dat hoort u zometeen in Villa Vepiero. nadat we hebben kunnen genieten van de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. De handel in de aandelen van de moedermaatschappij van Saap op de Amsterdamse beurs is stilgelegd. De handel in Swedish automobile is gestopt op last van de autoriteit Financiële Markten na een koersdaling van 19 Er gaan in de media geruchten dat Saab vandaag zelf faillissement aanvraagt. De miljardair Mikhail Prokhorov stelt zich kandidaat voor de Russische presidentsverkiezingen. Hij wil het in maart opnemen tegen de huidige premier Poetin. Prokhorov is met een geschat vermogen van bijna 14 miljard euro een van de rijkste Russen. Hij staat kritisch tegenover de machthebbers in het Kremlin. De BOVAG wil dat het UWV en de gemeenten stoppen met het subsidiëren van werklozen die een rijschool willen beginnen. Het aantal rijscholen is vorig jaar met meer dan 500 toegenomen, terwijl er minder leerlingen zijn. Volgens de BOVAG zijn de instromers uit de WW niet altijd de beste ondernemers. En in Mali is een aantal verdachten opgepakt in verband met de ontvoering van twee Fransen in het noorden van het land. Dat heeft de woordvoerder van de president bekendgemaakt. Hij zei dat meer details later vandaag volgen. De twee Fransen die in Mali werken, werden op 23 november ontvoerd. Ook drie andere buitenlanders, onder wie een Nederlander, werden vorige maand ontvoerd. Een plaatselijke tak van Al-Qaeda heeft de ontvoering opgeëist. Vrijdag gaf de beweging twee foto's vrij, waarop de ontvoerde mannen staan. Het zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 2 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Berkoonroderij staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de A30 Lunte richting Warneveld is dicht bij industrieterrein Harselaar. Dat komt door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Special Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa WPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. En wat kunt u zo al bij ons horen? Na vieren ons panel schuld en boete met zoals altijd nieuws en scherpe commentaren uit de wereld van misdaad en recht. En daarvoor praat ik over de uitreiking van de Mensenrechten Tulp. Dat is de Nederlandse Staatsprijs voor mensen die zich met gevaar voor eigen veiligheid inzetten voor de rechten van hun medeburgers. De Chinese advocaat Ni Yulan zou hem vorige week krijgen. Maar dat ging niet door. Beter maar van niet, vond Buitenlandse Zaken. Juryvoorzitter Siska Dresselhuis is verbaasd en not amused. En bovendien mijn gast hier zometeen. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst onze eigen politie. Die is te soft... De drie D's zitten veel te goed in het hoofd van onze agenten. Die D's, eerst dialoog, dan de-escalatie en in het uiterste geval, als het echt niet meer anders kan, doorpakken. De politie zelf vindt dat ze hierin misschien wat al te ver is doorgeschoten. Dat staat in een rapport van de politieacademie. Het zou allemaal wel wat minder vriendelijk mogen. Socioloog Jaap Timmer is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... doet onderzoek naar geweldgebruik van en tegen de politie. Dag meneer Timmer, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt dit beeld? Ja, het klopt wel, maar het is natuurlijk niet een statisch verhaal. Het is iets wat je over de tijd moet zien... Mm -hmm. De, de insteek van de huidige opleiding en training en organisatie en leidinggeven van de Nederlandse politie, daar is de basis in de jaren tachtig voor gelegd. En dat is goed gelukt. We hebben een heel erg goed maatschappelijk betrokken, eh, maatschappelijk ingebedde politie, agenten. Mm -hmm. Behandelen burgers uh, net als ze zelf uh, behandeld zouden willen worden? Nou, dat is uh, een goed punt. Het uh, lijkt goed, me dat groot, daar niks op tegen is. Niks nee. op tegen. Nee. Alleen we moeten nu vaststellen dat er mensen zijn aan wie dat niet besteed is uh, die, uh, die prettige omgang. Uh, en waarbij dus een andere aanpak uh, noodzakelijk is. Maar dat zie je natuurlijk niet zomaar aan ieders neus. Nee. Dus dat is al een lastige uh, om dat te veranderen. Zodanig dat de goede niet onder die kwade leiden... maar dat de kwade wel de juiste aanpak krijgen. Dus U dat, zegt is een... dat er eigenlijk dan in de opleiding iets moet veranderen, waardoor het agentum gegeven wordt om het kaf van het koren te kunnen scheiden, om snel te kunnen zien: ga ik mij beschaafd gedragen tegenover een beschaafd iemand, of ja. pak ik hard door omdat ik tegenover een boefie sta? Ja, nou, ja, dat onderscheid maken is dus niet makkelijk. En, uh... Voor een deel kun je dat bereiken via een iets andere opleiding en training. Maar minstens zo belangrijk is hoe de politieorganisatie in elkaar steekt. Mm -hmm. En wie over welke informatie kan beschikken op welk moment en, uh, en hoe die die kan gebruiken. Uh, en dat er ook nog een, uh, een belangrijk aandachtspunt uh, is, namelijk het... Uh, geven van leiding aan die uitvoerende politiemensen. Nou, dat is ook, begreep ik, een probleem, begreep ik uit dat rapport... voor zover ik dat even heb kunnen, kunnen zien zo in de snelheid... dat veel agenten zeggen dat ze zich niet gedekt voelen... door, door hun leidinggevende, als ze inderdaad uh, uh, gewelddadig optreden. Dat ze ja. denken, ja, het, het hoort niet, het is na dan. Ik durf, ik durf geen klap uit, uh, hè, uit te delen of iets anders... want ik word ja. niet gedekt door mijn meerdere. Dat ja. is natuurlijk wel een probleem. Nee, precies. En dat is meer een gevoel dan dat dat dat ook echt met, uh, met, met uh, gegevens is uh, te onderbouwen. Want je zou bijvoorbeeld dan verwachten... dat er ook uh, meer straffen worden uitgedeeld tegen agenten... die geweld gebruiken, hè? disciplinair of eventueel strafrechtelijk... of dat er vaker klachten zijn die ook negatief uitpakken voor die agenten. Dat is allemaal niet aan de hand. Mm -hmm. Dus afgerekend wordt er niet uh, in dat uh, opzicht. Alleen politiemensen hebben het gevoel... Uh, en uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, want daar handelen ze naar... Uh, dat de leiding hen niet begrijpt uh, en niet steunt als het erop aankomt. En uh, nou ja, dat gevoel alleen al, dat is natuurlijk heel belangrijk om daar uh, uh, dat om te buigen. Ja, want dat maakt dat ze niet op durven treden, ook al ze ja. zegt hun gevoel dat ze het wel moeten doen. Ja, ja. ja. En, en informatieverstrekking en de juiste wijze van gebruik van die informatie is ook heel belangrijk. Want mm -hmm. een, een, een boeiend, maar wel lastig element van uh, geweld tegen agenten bijvoorbeeld is dat driekwart van de uh, lui die uh, agenten molesteren, ja. uh, zijn al langer klant bij de politie met andere misdrijven klant. en overtredingen. Ja. En eigenlijk zou je dus uit die informatie, dat je, hey, die lui die ken je in zekere zin uh, al, dus zou het je minder moeten verrassen mm -hmm. in, uh, in situaties dat die lui zich dan tegen je gaan keren. En dat is een belangrijk element. Het verrost politiemensen ja. uh, vaak en eigenlijk dus te vaak. Terwijl je eigenlijk moet hopen en verwachten dat politiemensen continu alert uh, zijn... Um, en en uh, Maar dat laat, verhoudt zich weer niet heel erg lekker met uh, relaxed omgaan met burgers... die de weg vragen, die nou ja, ook nee, nodig hebben niet, Nee, dat is begrijpelijk. Nou is het dus zo, er wordt uh, door hen zelf gezegd, misschien wat te soft... het is een beetje doorgeslagen dat we nauwelijks mee optreden. Daar staat al scherp contrast tegenover dat uh, uh, de politie van Nederland... als het gaat om schietincidenten, om het doden zelfs door politiekogels... Sta, staat de Nederlandse politie in de top van Europa. Ja. Dat is een beetje het in tegenspraak met elkaar lijkt het. Dat lijkt wel zo. Dat zijn de cijfers die ook uit mijn onderzoek komen. Mm -hmm. Ik kan dat ook nog niet verklaren. Dat is eigenlijk een beetje tussentijdse publicatie geweest uit een lopend onderzoek. Ja. De mogelijke verklaring zit hem erin dat de geweldsbevoegdheden van de politie, dus de juridische bevoegdheden van de politie in Nederland. vergeleken met landen om ons heen relatief ruim zijn. Ja. Maar wat bijvoorbeeld ook kan zijn, is dat het eigenlijk een verlengstuk is van waar we het net over hadden. Dat je heel lang je inhoudt en ja. dan uh, is het allemaal zo geëscaleerd dat doorpakken eigenlijk betekent meteen schieten? Uh, nou, niet meteen, maar dat doorpakken dan wel uh, ja, een verhoogde kans van escalatie heeft in de richting van, uh, van schieten. Dat zou kunnen dat dat dus uh, aan de hand is en dat wordt een beetje gestaafd, maar dan moeten we heel voorzichtig zijn. Nederlandse eenheden die wel heel uh, terug of uh, ja, die doortastend zijn ...en als resultaat uh, terughoudend zijn met geweldgebruik. Dat zijn mm -hmm. bijvoorbeeld uh, de arrestatieteams en de, en de mobiele eenheden. En als ik dan even op die arrestatieteams concentreer... ...die houden per jaar uh, ongeveer 1700 echt gevaarlijke verdachten aan. En gebruiken nauwelijks ooit geweld. En waar zit hem dat in? Dat zit hem in hele goed doordachte procedures... ...die iedereen heel goed en heel frequent krijgt aangeleerd en getraind. Mm -hmm. En goede leiding uh, in de operatie. En dan zie je dus dat je met uh, slim doorpakken, dus niet maar lomp, maar slim mm. doorpakken... Uh, eigenlijk kwaad kunt voorkomen. Okay. En heel beheerst, als resultaat, heel beheerst optreden. Goed, het heeft in elk geval van uw kant... het een en ander heeft nog veel onderzoek nodig... maar het is in elk geval duidelijk dat uh, er ook aan de opleiding iets gedaan moet worden... maar dat het weer niet de bedoeling is dat het woord eerst slaan en dan praten. Dat zou mm, weer te gek nee, zijn. Nee, dat zal ook niemand willen. Nee. Uh, maar dat is ook niet de, de oplossing, want dan hebben we weer een heel ander probleem. Oké. Okay.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 De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen, een penning voor een koninklijk huwelijk, een gastarbeidersmonument in Rotterdam, het ontwerp van windmolens, matrixborden op de snelweg of bronzen hagedissen op het Leidseplein. Hans van Houwelingen draait er zijn hand niet voor om. Hij is Nederland's meest gevraagde wilde denker en politiek betrokken tot op het bot. De bijenkorf. Als je rechtdoor gaat, dan kom je bij een klein plein. Ga je linksaf, dan kom je bij de berg op ding doen, hè? Kijk, wat, wat ik probeer, is. Uh, uh, ja, klinkt een beetje zwaar misschien, maar ik, ik wil gewoon uh, de ruimte in het denken oprekken. En dat is al gauw uh, onconventioneel en dan wordt dan misschien al heel snel als wild en uh, onbezonnen uh, uh, gedacht. Ja. Maar. Ik daarentegen denk dat mensen zo weinig uh, notie hebben van de potentiële kracht van kunst en cultuur. Dat ze dat ook uh, graag in die zin kwalificeren. Dus op het moment dat je het jong en wild noemt of dat jong verzin ik het ik zijn. Ja, <laughs> we op de auto. Dan uh, gaan we door rood. Nou, <laughs> ja we gaan door rood Ja, de bijenkorf. Het is een ding van Naum Gabo uit 1957. Naum Gabo was een van de beroemde Russische constructivisten. En dit beeld wordt toch wel uh, al heel beschouwd als uh, een van de hoogtepunten in de wereld, uh, daar waar het uh, publieke kunst betreft. Het, is in ieder geval, het wordt beschouwd als een wederopbouwmonument. Uh, Alleen het gekke is, het, is, het heeft nooit een uh, hele specifieke betekenis gehad er, of gekregen. Misschien is dat ook wel de reden dat hij nu in een verregaande staat van ontbinding is. Het ding is roest aan alle kanten. Maar uh, helemaal met dit weer. Is, is, is hij zwiet bijna. <laughs> ja, ja, ja. Ho hopen dat hij dit stormpje overleeft. En ik heb uh, uh, in 2009 van Rotterdam de opdracht gekregen om een gastarbeidermonument te maken. En mijn voorstel was om dat beeld, een... Uh, te laten restaureren door restaurateurs uit gastarbeiderlanden. En het, als die daarmee klaar zou zijn, en het beeld zou spik en span... en blinkend mooi weer is er oude staat zijn... om het dan nationaal te verklaren tot gastarbeidermonument. Maar waarom? Omdat, want, uh, want je beledigt daar heel veel Rotterdammers mee. Want de wederopbouw, ja, dit, dit beeld is, is de ziel van hun stad. Ja. Nou ja, hier, hier raak je denk ik de kern van de zaak. Kijk, het, de geschiedenis wordt altijd uitgelegd op een manier die in het heden goed uitkomt. En wat jij nu zegt is een soort van beeld van de geschiedenis... zoals dat op dit moment vaak uh, geschetst wordt. Uh, waarin uh, uh, de, zeg maar, de wederopbouw van Rotterdam... een, uh, een witte, uh, hardwerkende Nederlander aangelegenheid is. En waarom is het niet doorgegaan eigenlijk? Nou, dat is op zich wel heel interessant. Want uh, dat beeld dat is een, uh, een eigendom van een, van, een, uh, van een onderneming. En die onderneming... die uh, Begin met een beur. Ja, dat met een beur. Bijkorf kan ik rustig zeggen. En die onderneming die heeft zich in principe bereidwillig verklaard om mee te doen. Ik dacht toen van, nou ja, dat is dus klaar. Maar toen stonden er, laten we zeggen, organisaties en krachten op... die zowel uit de uh, hoek van de kunst kwamen als uit de politieke hoek. Die zeiden van, ja, hoor ze even, jullie bezitten dat ding wel, maar, maar wij hebben het recht. Uh, op het, uh, het denken over dat beeld. En dat begon met een L. Met een l. <laughs> Wat bedoel je? Leefbaar Nederland. Leefbaar Rotterdam. Toen het bekend werd dat, Rotter dat uh, Rotterdam een gastarbeidermonument wilde maken, toen is uh, er acuut een uh, reactie van Leefbaar Rotterdam gekomen dat ze een monument dan zouden gaan oprichten voor de verjaardag Rotterdam. Een goede vriend Jonas Staal heeft gezegd... Van, nou, als jullie dat willen, dan wil ik dat uh, wel vormgeven zoals jullie daarover denken. Het toeval wil dat jij nu exposeert met uh, Jonas Staal. Gaat het dan ook over het gastarbeidersmonument en zijn tegenmonument? Ja, dat is zelfs een uitgangspunt van die totaf zijn geweest. En er komt zondag uh, een, een boek, uh, verschijnt van mij een boek. Een dan heet dat. En daarin uh, zijn uh, tien essays uh, opgenomen over werken, waaronder... Drie werken, waaronder dat gast ook bij de monument. En een van die essays is een, een uitgeschreven ja, ik kan wel zeggen, het debat tussen Jonas Staan en mij over onze uh, ideeën over die monumenten. Misschien okay. dus moet ik ook even de weg vragen. Er zit een hey Weet je het Western Paviljoen? Western Pavilion. Oh, ik stond aan die ene. Ja, Oké, great, okay. thank you. Yeah. Ja, als je de Western Paviljoen zegt, <laughs> dan, dan lukt het. <laughs> En deze tentoonstelling is nog tot en met 15 januari te zien... in de Extra City Kunsthal in Antwerpen. Morgen deel 2 over kunstenaar Hans van Houwedingen. Het werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. De Nederlandse staat geeft jaarlijks een prijs... aan een uitzonderlijke moedige man of vrouw... die opkomt voor de mensenrechten. De mensenrechten-tulp is dat, alleen dit jaar niet. Vorige week zou die tulp gegeven worden aan de Chinese advocaten Ni Yulan. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarvan afgezien. Tot verbazing en toch ook wel tot woede van de onafhankelijke jury... die onder voorzitterschap staat van Siska Dresselhuis. En Siska Dresselhuis is hier mijn gast. Goedemiddag. Dag. Um, wat is er aan de hand? Dat is natuurlijk de vraag. Waarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd... dit doen wij niet? Nou, ze hebben niet gezegd, dit doen wij niet. Ze hebben gezegd, wij stellen dit uit. Mm -hmm. En wij stellen dit uit omdat wij vrezen... dat het een fout uh, effect zou kunnen hebben op de winnares. Want die mevrouw die zit in de gevangenis. Mm -hmm. en die zeg mevrouw... eventjes, uh, zij is een ja. advocaat? Ja, zij is advocaat. Zij is, voor zover wij weten, nu nog 51 jaar. En zij zit al voor de vierde keer in een jaar of tien... ...langdurig in de gevangenis... ...omdat zij actie gevoerd heeft... ...in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008... ...toen werden in Peking... Dat herinner je misschien nog wel, allemaal die huizen onteigend en platgewalst. Want ja. daar moesten wegen en hotels en noem maar op. Stadions. En daar heeft zij actie voor gevoerd. Haar eigen huis is toen ook platgewalst. Nou ja, zij zit nu dus voor de zoveelste keer vast. Ze heeft ook de Falun Gong uh, mensen bijgestaan. Eén keer ze, ja. in het begin. Ja. Maar zij zit nu vast op verstoring van de openbare orde. Niet alleen zij, ook haar man. Mm -hmm. Dus ja, dit is iemand van wie wij... Uh, dachten zeer terecht te mogen zeggen... en bovendien, we hebben het niet zelf bedacht... Het is voorgedragen door vier uh, organisaties in haar eigen land... Uh, die verdient de prijs. Ja, goed. Dan, dan draag je die voor. En ja. nu zegt ineens Buitenlandse Zaken... het is misschien een beetje gevaarlijk voor haar. Laten we ja. het niet doen... Nou, het is een beetje gevaarlijk. Laten wij afwachten tot haar rechtszaak geweest is. Daar hadden wij in eerste instantie als jury natuurlijk ook best uh, vrede mee. Want ja, wij zijn er ook niet voor om die mevrouw nog eens extra moeilijkheden te bezorgen. Maar nou is het punt dat die rechtszaak, die zou twee weken geleden zou die gestart worden. Mm -hmm. Maar die is wegens weet ik wat en voor zeer onbepaalde tijd uitgesteld. Ja, en dan denken wij als jury, tot wanneer gaan wij dan wachten? Want zij zit al vanaf april zonder enige vorm van aanklacht. Dat kan wel weer, ik weet niet hoe lang het duren. Precies, en nu is het ook zo. Buitenlandse Zaken zegt dus vernomen te hebben via de ambassade... dat het niet zo handig zou zijn om dit nu te doen. Maar jullie als jury... Hebben ook contact gehad met haar familie, al eerder dit jaar, ja. met haar dochter. En zij heeft gezegd: Ja, nee, ik, ik vind dat dit zeker moet. En uh, als jullie het op die datum doen, dan zal ik er ook graag bij zijn, als ik het land uit mag, om die prijswaai in ontvangst te nemen. Die heeft dan jullie niks laten blijken dat, het de boel wel eens, dat de boel wel eens zou kunnen escaleren door de uitreiking. Nee, dan moet ik zeggen dat onze. Inlichtingen en ons contact met haar dateert van twee maanden terug. Je mm -hmm. weet nooit wat er inmiddels gebeurd kan zijn. Dat weten wij niet. Maar in ieder geval de laatste inlichtingen die wij hebben. Uh, zijn doe het. Het steunt haar. En bovendien um, deze mevrouw is geen onbekende, ook niet, in actievoerend, uh, niet alleen in actievoerend Nederland... maar in de hele actievoerende wereld. Mm -hmm. Want zij heeft al de Amerikaanse ambassadeur op bezoek gehad. Zij heeft al diplomaten uit Engeland, Noorwegen, Canada, Zweden... Zwitserland en de EU op bezoek gehad in en buiten de Het gevangenis. is een internationaal erkende... activist. Dus activisten. het is iemand... die bekend is... Uh, all over the world, zal ik maar zeggen... Uh, als activiste. Mm -hmm. Dus het is ook niet iemand... die wij nou opeens uit een donkere kast vandaan getoverd hebben... en van wie niemand weet... Uh, dat die mevrouw iets doet. Nou, in eerste instantie kwam ons ter oren... dat Amnesty, het, uh, Amnesty International... het wel eens zou zijn met wat het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft gezegd. Wij hebben nog even gebeld... en Amnesty zegt, nee, helemaal niet. Wat ons betreft... had dat gewoon door moeten gaan... Uh, het had, wat ons betreft, de zaken alleen maar uh, kunnen steunen. In elk geval maak je een gebaar. Ja, nou ja, dat is eeuwig het punt met uh, winnaars in zulke landen als China. Als je nou naar de Nobelprijs van vorig jaar kijkt, die hebben, zoals ik dat net zo mooi bij jou hoorde, doorgepakt, ja. en die hebben gezegd, wij doen het. Mm -hmm. Nou, daar is natuurlijk een enorm gesodemiete over gekomen, want China vindt dat altijd afschuwelijk, maar zij hebben daar in, uh, wat is het, Stockholm gezegd, een lege stoel zetten we daar neer, dat is dan het teken dat de winnaar in kwestie in de gevangenis zit, dat hij niet kan komen, en we doen het. Bovendien zou toch, het is een staatsprijs, hè, waar we hier ja. over praten. Ja. Zou de minister uh, toch juist moeten denken... we hebben die staatsprijs, die geef je aan iemand die opkomt voor mensenrechten... dan weet je in wat voor wespennest je je begeeft... dan weet je dat dat moeilijk kan zijn. Het zou dus juist een teken zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken... een goed teken om het wel te doen. Wat kan er dan toch achter zitten dat ze nou ineens zeggen... nou ja, beter, beter nu maar even niet. Nou ja, dat wordt gezegd, hè? Nou, gissers. Nee, ik giss niet. Gis jij maar. Jij wordt voor betaald om hier te gissen. Wel, nee. Moet ik moet dingen weten. <laughs> ik zit hier als juryvoorzitter. En het is sowieso natuurlijk een moeilijke figuur... dat een staatsprijs wordt toegekend... want dat doen wij in wezen, door een jury die onafhankelijk is. Ja. Dat is bijna, kun je zeggen, vragen om moeilijkheden. Nederland is ook het enige land ter wereld dat een staatsprijs heeft. Frankrijk heeft ook een mensenrechtenprijs, maar in Frankrijk... Uh, heeft de overheid bedacht, dat zetten wij op afstand bij een stichting. Mm -hmm. De minister van Buitenlandse Zaken reikt hem daar wel vaak uit... maar die zou in principe kunnen zeggen, nou deze keer doe ik het niet. Claudia Cardinal nee. is ook heel leuk, laat die het doen. Of uh, ja. Edith Piaf, oh nee, die is overleden, kan niet. Maar in ieder geval, die kan er onderuit. Maar, maar in waarom Nederland, we, waarom we, Hoe komen wij aan deze staatsprijs? Die is vier jaar geleden ingesteld door Maxim Verhagen... En het is voor, die was toen minister van Buitenlandse Zaken. Die was minister Zaken. van Buitenlandse Zaken. Die heeft dit ingesteld. Die heeft ook een onafhankelijke jury ingesteld. Uh, wij hebben hem... Ik zie ons daar nog zitten met het clubje. Uh, bij hem en uh, bij die eerste... Inst, hoe noem je dat? Instituerende vergadering of zoiets. Hebben we gezegd... Beseft u wel dat dit ingewikkeld is? Want... Wij zijn onafhankelijk. Wij kunnen natuurlijk met voordrachten komen... waar u opeens politiek bij denkt... ai, onze Edammerkazen... die gaan ze niet meer afnemen. Of weet ik veel, als wij nu een prijs aan dit land gaan geven. Want dit is geen leuke prijs. Mm -hmm. Dit is natuurlijk een vervelende prijs om ja. te krijgen als ja. land. Maar goed, hij wilde dat. Hij zag dat uh, klaarblijkelijk niet als een groot obstakel. En meneer Roosentaal zit nu met deze erfenis. Ja, maar nu zeg je al bijna wat ik je wilde laten zeggen. Dat er dus natuurlijk een politieke bedoeling achter zit. Sterker nog, dat er uh, het voor de hand ligt... dat er een handelsbetrekkingen bedoeling achter ligt. Maxime Verhagen vond toen de e Kaze. toen was hij minister van Buitenlandse <lacht> Zaken niet zo belangrijk. Nou, ik weet Maxime Verhagen is nu minister van Economische Zaken, <lacht> overigens. En hij gaat nu over e Kaze, dacht jij. Nou, uh, hij speelt op het moment geen rol in deze prijs. Want nogmaals. Hij is een ander ministerie, is hij gaan beheren. Wij hebben nu met meneer Rosentaal te doen. Mm -hmm. En meneer Rosentaal zit met deze erfenis. En ja, hij zit met een staatsprijs, zo is het gewoon. Hij wil hem ook uitreiken, dat heeft hij gezegd. Hij gaat dat ook wel doen, dat heeft hij ook gezegd. Maar ja, hoe en wanneer, dat okay. moeten wij afwachten. Nou zei je dat in eerste instantie, kan je je er iets bij voorstellen... dat ze zeggen, laten we kijken of dit het juiste moment is... want er komt een rechtszaak, maar goed, dat kan jaren duren... Ja. Ook als onafhankelijk jury moet je natuurlijk toch ook daar rekening mee houden. Hè? Ja. Dat je niet iemand zodanig in de problemen brengt. Dat, nee. Hè? Nee. Um, maar het punt is dat die berichten jullie niet bereikt hebben over haar. Nee, die hebben ons niet bereikt. Wij hebben ook niet natuurlijk de mogelijkheid om de ambassade in Peking daarop te zetten. Hè? Wij hebben als jury geen uh, mogelijkheden om her en der... Wij hebben In dit geval hebben wij wel, toen we de prijs vaststelden... heeft onze secretaris naar China gebeld, naar Amnesty in China gebeld. Via die Amnesty hebben wij toen die dochter aan de telefoon gekregen. Maar uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar natuurlijk in Peking... een ambassade en die kunnen alle kanten gaan onderzoeken en gaan bekijken. Dus die hebben... Andere en meer mogelijkheden dan wij. Mm -hmm. Maar nogmaals, als wij twee maanden geleden gehoord hadden toen... want toen hadden wij nog niks naar buiten gebracht. Als toen door, tegen ons gezegd was, en door de advocaten... want die hebben wij toen ook gesproken... en door de dochter, en door Amnesty. Nooit doen, want onze moeder, CQ, onze cliënt... Uh, gaat hier uh, bij wijze van spreken een doodstraf voor krijgen. Ik zeg, hadden wij dat natuurlijk ook niet natuurlijk gedaan. Natuurlijk niet, maar nogmaals, die geluiden hebben jullie niet bereikt... en nee. die vlak voor de uitreiking hebben die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... hen wel bereikt. Nou ja, ik En mag nou, geven ze jullie daar ja. dan geen, geen bel je dan niet met rozentaal. Ik zeg het maar eventjes heel simpel. De ja. juryvoorzitter belt met de minister en zegt... wat heb je dan gehoord dat je, dat je dit nu ineens beslist? Nou, daar, daar is een, uh, zo werkt het niet, want daar zitten weer vele schijven en ambtenaren tussen. En ik heb zijn 06-nummer niet... Dus ik heb met de mensen ertussen te maken. En die vertellen mij wat zij gehoord hebben. Hm. Het is niet de eerste keer hè, dat er wat problemen zijn. Vorig jaar euh, met de uitreiking van de tulp. Aan wie was dat ook alweer? Dat was aan een mevrouw uit Honduras. Mevrouw ja. Berta Oliva de Nativi. Hm -hmm. Mooie naam. En die had de prijs gekregen omdat zij zich inzette... al jarenlang voor de verdwenen landgenoten. Haar eigen man was voor haar eigen ogen doodgeslagen, zeg maar. En... Um, zij heeft zich toen al die jaren ingezet voor verdwenen mensen. Dat was politiek ook niet helemaal makkelijk, want Honduras was wel tot voor kort geloof ik een schurkenstaat. Mm -hmm. Maar net de, toen wij, uh, een half jaar voordat uh, wij de prijs uh, hebben toegekend, was daar een koep geweest en daar was iemand aan de macht gekomen die... Uh, Het Westen wel welgevallig was. Enigszins. Nou, in ieder geval die had, zich, die had een mooie uh, relatie aangeknoopt met Amerika. En die was ook door de EU was die uh, gesanctioneerd zeg mm -hmm. maar. Maar ja, dat bleek verder uit onze contacten met onze winnares want sinds hij er was waren er weer 18 journalisten vermoord. Dus dat was helemaal niet fijn. Ja, dat was toen ook al wat ingewikkeld. Ook wat moeilijk. En toen is, is jou gevraagd, doe iets aan je speech. Dat heb jij niet gedaan. Maar de laureatenprijswinnares zelf heeft zich wel gematigd geuit toen. Ja, dat heeft ze ja. mij verteld. Je, je trekt hier weer gezicht bij van, ja, <laughs> dit soort complicaties. Vraag is natuurlijk, want je bent nog, uh, nog een jaar of twee jaar voorzitter van deze jury. Nog één jaar. Nog één jaar. Gaat deze uh, onafhankelijke jury van de staatsprijs zich nu beraden of dit nog wel werkbaar is? Nou, kijk, Lijven jullie dit. Je, je hebt, je hebt um, te maken met iets ingewikkelds. Aan de ene kant roep je dan af en toe, weet je wat, hier houden wij eens mee op. Aan de andere kant, het zijn allemaal, wij zitten er allemaal als gepensioneerde mensen in. Wij hebben geen banden, mm -hmm. uh, wij zijn nergens afhankelijk van. En dan krijg je ook wel het gevoel, weet je wat, wij zetten door. Maar het heeft ook niet zoveel zin als jullie steeds prijzen. toewijzen aan mensen die ministerie minister van Buitenlandse Zaken vervolgens zeggen... ja, maar ik doe het niet. Jawel, maar het is, het is uh, nogmaals... wij zijn daarvoor benoemd. We mm -hmm. krijgen er niks voor. Het is belangeloos. We doen... Ja, want kijk nou eens even. Ik, wij zitten hier nou een beetje te tobben voor die microfoon. Maar als je nou ziet wat ik hier op papier heb... wat onze winnares heeft doorstaan, dan denk je... kom op. Tuurlijk, relatief. Dat Hè? is ook zo. Ja. Maar zou je niet misschien bij het afscheid... als jullie voorzitter zeggen tegen de minister... luister eens, misschien is het toch makkelijker om het geen staatsprijs meer te maken. Maak het een heel prestigieuze prijs die altijd door iemand van uh, uh, uh, uh, de regering wordt uitgereikt. Of hoger. Maar uh, noem het geen staatsprijs. Dan ben je van alle politieke ellende af. Nou, dat is aan hem om dat te doen. En ik denk dat hij ook best iets meer afstand tot de prijs zou willen hebben. Ja, Misschien moet het daar dan maar van komen. Siska Dresseluis, voorzitter van de onafhankelijke jury voor de mensenrechten tulp. Misschien gaat hij nog uitgereikt worden, maar nu even niet. Nou, Anders ga ik hem persoonlijk breien. <laughs> ja, Oké. Okay. Siska Dresseluis, heel hartelijk bedankt. De villa maakt even plaats voor uh, verkeer en weer en natuurlijk nieuws. En daarna zijn wij bij u terug. Met onze vrolijke wetenschap met belangrijk nieuws over het Higgs-deeltje. U hoort het goed. En daarna schuld en boete. Allerlei nieuws en analyses over recht en onrecht. Tot zometeen.